van 11 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Huizen gesloten. Van de 49 klinieken zijn er nog drie open. Volgens autoriteiten eist de terreurorganisatie dat Taliban strijders die gewond zijn geraakt met voorrang worden behandeld. De Taliban ontkennen dat. Volgens hen heeft het geen zin om de klinieken open te houden als het aan van alles ontbreekt. Zoals geneesmiddelen, artsen en verpleegkundigen. Provinciaal bestuur heeft de stamoudsen gevraagd om te bemiddelen. Tussen 2006 en 2010 zaten Nederlandse militairen in Oeroesgan. De Taliban hebben de laatste jaren hun macht in de provincie weer uitgebreid. In de buurt van Venlo wordt vanochtend een Engelse vliegtuigbom onschadelijk gemaakt. Daarom moeten omwonenden binnen blijven en is het luchtverkeer stilgelegd. De 500 ponder uit de oorlog ligt in de Maas in de buurt van het Maasveld in Tegelen. De explosieve opruimingsdienst moet daarom onder water de ontsteker verwijderen. Hoe lang de werkzaamheden gaan duren is niet duidelijk. Venlo werd op het eind van de oorlog zwaar gebombardeerd. Bij opname van een BBC kunstprogramma is een verloren gewaande schilderij van de Vlaamse meester Peter Paul Rubens ontdekt. Het is een portret van de eerste hertog van Buckingham dat rond 1625 is gemaakt. Het werd ontdekt in een museum in Glasgow. Omdat er een dikke laag vuil en stof op zat en de achtergrond later werd overgeschilderd, dachten kenners dat het een kopie moest zijn. De aflevering van Britain's Lost Masterpieces wordt woensdag uitgezonden op BBC 4. En dan nog het weer. Eerst nog veel plaatsen grijs door mist. Pas tegen de middag is de mist overal verdwenen. Later vooral in het zuiden en westen flink wat zon. Het oosten heeft wat stapelwolken en er wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Zahoker van de ANWB. In Randstad staat één file op de A12. Utrecht richting Arnhem. Er staat drie kilometer tussen de kruispunten Oude Rijn en Lunetten.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 Patches all my parents and I lost all my dough. Now listen to me if you really want to know. I don't want be on this island no more. Oh, Capri, on the aisle. I'm going swing you down in the latest style. Now listen, little trumpet. Bear with me. I can blow you off the island, Capri. ZFM is weer terug voor het tweede uur ZFM Jazz op zondagmorgen. En uh, wij starten met twee T's met uh, het prachtige stuk Isle of Capri door Wingy Manon. Inmiddels is uh, aangeschoven in de studio een uh, bekende Zandvoortse muzikus... Uh, die ik heb uitgenodigd om uh, van alles te vertellen over zijn passie en over zijn muziekkeuze... En dan heb ik het over de violist Louis Schuurman. Louis, welkom. Ja, dank je. <laughs> um, ik heb jou gevraagd hier te komen... Uh, met uh, alleen maar al onder de voorwaarde dat je onder, jou, onder je arm een koffertje met lievelingscd's zou meenemen. En die, die liggen allemaal daar uh, klaar. En um, jij hebt uh, een lijstje gemaakt... en de eerste cd van jouw keus ligt op de draaitafel. Wie is dat of wie zijn dat en waarom? Nou, dat, uh, dat is uh, Ruud Brink, maar dat, uh, officieel heet hij Spaan. Spaan. Ja, daar, ja, daar ja, ligt ja, het. ja, ja. Spanen Blues, dus CD uh, Spanen Spane Blues. Blues. Ja, ja. En dat uh, is al, met allemaal uh, uh, Ruud Brink. Ja, Ruud Brink, Deetje Kaart. Uh, en allerlei ja, bezittingen. En, okay. en consorten en uh, okay. een geweldige, geweldige muzikanten uit Haarlem. Leuk. En nou. uh, helaas uh, verschillende zijn... Uh, zijn niet, niet meer, onder, niet meer onder, ons. onder ons, nee. nee, nee. nee. Uh, wij gaan luisteren naar Sunday, waar uh, een opname uit 1988 en de solist is Ruud Brink. Dat gaan we natuurlijk niet doen, Dat is, uh, zo werkt het hier niet. Wij gaan uh, nu luisteren naar, echt naar uh, Ruud Brink. Dat gebeurt nou een enkele keer dat wij een cd in de machine leggen en dat die machine weigert. Dat is nou heel vervelend. Oh, dat, maar, is, dat is heel heel maar, vervelend. Uh, wij zijn natuurlijk niet voor een kleintje vervaard. Oh, uh, ik heb er nog een van Ruud Brink. Nou, dan gaan we, we duist naar kijken. Ja, de machine, die, als de machine niks meer doet, dan zijn we nergens. Maar uh, zoals ik al zei, Louis is een gepassioneerd. Uh, Liefhebber van de jazzmuziek. Waar gaan wij... Uh, wij gaan, dat uh, is het eerste nummer ook. Just oh, Friends. Just friends. En hopelijk werkt dat dan ja, wel. Dat, uh... ja, natuurlijk. En dat is... Uh, een, uh, vandaag hebben wij een bijzondere dag. Omdat uh, de machines af en toe hapen. Omdat het <laughs> mooi, mooi weer is. En omdat we Louis Schuurman hier hebben als uh, speciale gast. Nou, dan gaan we toch luisteren naar Ruud Brink. MUZIEK was de Stomping Rack gespeeld door uh, Richard Zimmerman op de piano. ZFM Jazz uh, is blij dat uh, vandaag we een extra gast hebben... die uh, is aangeschoven, die meepresenteert... en die iets gaat vertellen over zijn carrière. En dan heb ik het over Louis Schuurman, een plaatsgenoot... die al sinds begin 60 in Zandvoort woont... en die ook uh, komend weekend... ...meegaat spelen en onderdeel vormt van de show die we in de krocht gaat plaatsvinden... Uh, ...Zandvoort Souvenirs, dat is een, uh, een revue die ons doet meenemen naar de tijd van toen... ...naar de tijd van de revues en allemaal naar aanleiding van het feit dat zo'n 100 jaar geleden... ...in Zandvoort grote theaters, podia en orkestzalen waren... Waar Mensen uit heel Europa kwamen optreden en het gebodene van een hoge kwaliteit was. En Zandvoort was toen ook zeer bekend als een podium voor klassiek, dansmuziek, variété, eh, amusementsmuziek, jazz en dansen. Louis Schuurman, uh, welkom Louis. Uh, had ik al gezegd, uh, wat heeft jou gemaakt om muzikant te, te worden? Uh, je, je speelt viool. Ja, dat is de... De schuld van mijn moeder. Ik, uh, die speelde piano en viool en mandolin. En toen ik acht jaar was, toen zei ze. Uh, die vond dat ik op violes moest. En dat heb je gedaan? En dat heb ik gedaan. En het is, is wel grappig. Ik, ik moest naar. Uh, ik moest, mag ik er wel bij zeggen? Ja. Naar Too Ik woon in Utrecht. En Too uh, daar heb ik vijf jaar uh, les gehad. En uh, wel grappig is dat uh, na mij kwam Herman van Veen daar uh, voor zijn oh, eerste okay. streken. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Nou, nou, Dan dus... weet je wel hoe oud ik ben. <laughs> ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Maar ik heb, dat, uh, ik heb in totaal uh, tot, tot mijn achttiende les gehad. Les gehad en, en? En, en daarna bij een andere leraar. Dus en en, uh, en ja. op enig moment ben je overgestapt op de jazzmuziek? Ja, op, op, op school, op de HBS... Oh, ja. Was het al een beentje. en ja. uh, dan begon het al een beetje. En, en allerlei had... beentjes. En ik, ik vond het leuk. Maar ik heb het klassiek uh, eigenlijk nog wel erbij gehouden. Ja, oh, ja. hoor, dat, nou, dat is natuurlijk ja. een, uh, ja. dat is altijd heel mooi. Want ja. muzikanten die uh, zo opgeleid zijn, op die manier die weten waar ze het over hebben. En die kunnen ook goed meepraten over harmonieën en uh, akkoordenopbouw. Uh, jij hebt uh, uh, op de draaitafel liggen. Uh, een groepje Pigalle 44. Uh, dat is een groepje waar jij iets mee hebt... of wat jij gewoon leuk vindt om te laten ja, horen. Ja, dat is een groepje. Nou, uh, Reinier Voet is een fantastische gitarist. En uh, Jan Brouwer, die ken ik al als, als kleine jongen... toen ja. die al aanschoof ja. met zijn gitaren. Begeleidingsgitarist. Ja, ja, ja. ja. ja. En, uh, dat is, uh, ik vind dat ze hele mooie muziek maken. En Reinier die componeert zelf ook veel uh, echt... Uh, ja, ik heb er grote bewondering voor. Wij gaan nu uh, een, een, iets horen wat niet door Rainier is gecomponeerd. Nee. My Gypsy Rhapsody. Nee. A Gypsy Rhapsody, prachtig gesoleerd door Voet en onder meer Jan Brouwer op het, het Ritme. Uh, we zitten aan tafel, Louis Schuurman, Zandvoortse muzikus, uh, gaat ons uh, vandaag iets vertellen over zijn muziekkeuze. De volgende cd die op de draaitafel ligt is van wie, Louis? Mathilde Santing. Mathilde Santing. Uh, nou, dat is wel heel erg leuk uh, ja. om te weten wat nou uh, jou maakt om deze cd te kiezen. Ja, ik ben natuurlijk, uh, mijn muziekkeuze die ligt heel vaak in de, in de, gypsy, uh, in de gypsy sfeer. En uh, daar moet natuurlijk ook af en toe onderbroken worden. En uh, ik heb een, uh, altijd een bewondering gehad voor de, de, de jazzy stijl van uh, Mathilde en ook haar stem natuurlijk. Maar ik vind het, een, uh, vind het een geweldige zangeres. Nou, daar gaan we iets van draaien. Wat ik nou weer grappig vind, wat je misschien uh, niet eens bewust gedaan hebt... maar in het vorige stuk, uh, uh, Reinier Voet, met zijn groep Pigalle 44... speelde uh, Simon Planting de Bas. En Simon ja. heeft ook heel veel jaren bij ja, Mathilde ja. gespeeld. Ja dat, dat, ja, dat weet ik. Maar. <laughs> we gaan luisteren naar Easy Do Love, Mathilde Stanting. How foolish fancy, baby. Why, you know, honey, I'm in love with you. Every cloud must have its silver lining. So wait until the sun shines. through terecht applaus voor uh, de Pasadena Roof Orchestra. My Melancholy Baby. Dit uh, uh, is muziek die helemaal past in de sfeer van uh, Zandvoorts Souvenirs. Uh, de show die volgende week in de kroeg plaatsvindt. Waar we terug in de tijd gaan. Waar heel veel Zandvoortse amateurs en beroepsmensen aan meedoen. En uh, een van de mensen die daar meedoen is uh, Louis, Louis Schuurman. Met zijn viool die daar Zowel gaat soleren als uh, onderdeel van het orkest vormt waar nog meer muzikanten zijn. Het wordt een pittig orkest en het wordt een hele gezellige avond. En er zijn natuurlijk nog kwijt. Louis, uh, jij hebt een, sinds jaar en dag in Zandvoort een eigen orkest. En uh, dat is niet Louis Schuurman, maar dat heet anders, jouw orkest. Ja, mijn, mijn naam is eigenlijk ook anders hè, in de muziek. Dan, uh, dat is Papa Luigi. Papa Luigi. En de dat Papa Luigi, dat, die naam komt uh, ook, ook uit Zandvoort. Ik weet ja. niet of je dat. Of je het nee, dat, nee vertel maar. Nou, de Lip, zeg je dat wat? Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, daar kwam ik vroeger altijd om. Uh, dan was ik een beetje de uitvinder, ontwerper. En daar struinde ik altijd rond voor. Uh, om dingetjes te vinden die ik kon gebruiken, dat ik ze niet zelf hoefde te maken. Oh, ja. En uh, toen. Uh, de lip die ging me op een gegeven moment, noemde hij mij Papa Luigi. En dat vond je een mooie naam. En dat vond ik een mooie naam, en die heb ik vastgehouden. En, en toen heb ik mijn band gemaakt van Papa Luigi and Friends. Ja. En daar heb ik. Uh, Papa Luigi. Papa Luigi En A Amici. En Amici, oké. Okay. Ja, dat lijkt ja, beter, dus. Uh, ja. Dat, ja. Nou ja, de Zo de is het gekomen. Heel vaak <laughs> zien we jou uh, en horen we jou vooral ook uh, in Zandvoort optreden. Um, Jij hebt... Uh, uh, heb je ook cd's? We hebben met uh, onze band twee, uh, twee cd's gemaakt. Oké. Okay. En ja. dan gaan wij nu iets, van een van die cd's gaan we wat horen? Ja, dat zou ik leuk vinden. Dat, en van welke cd? Hoe heet de cd? De, de eerste cd is Hold On. Dat okay. is ook een, een nummer wat op die cd staat. Ja. Maar uh, wat uh, ik graag zou willen laten horen... dat is de Bossa Dorado. Oké. Okay. En... Uh, en die staat als hoeveelste nummer op de cd? Dat is uh, nummer twee. Nummer twee, nou. Ja, ja. en uh, mag ik nog iets erbij vertellen? Uh, als je op YouTube uh, kl uh, klikt. Uh, klikt van uh, Papa Luigi Zandvoort of zoiets, ja. dan komt nog steeds de Borsa Dorado die we speelden in de muziektent. Ja. Bij een zomer, uh, zomerfestival hier, uh, zomermarkt geloof ja. ik. En daar heeft Jan van der Meer toen een videofilmpje van gemaakt. Ja. En dat staat nog steeds op YouTube. Dus nou, uh, <laughs> we gaan daar naar luisteren. De Bossa Dorado door het orkest Papa Luigi e Amici. Uh, vandaag zie je FM Jazz aan, uh, in de studio. Zitten twee heren die elkaar. Uh, vliegen afvangen is een goede woord, die elkaar heel veel kunnen vertellen over de muziek, omdat ze allebei, uh, zowel Louis als ik, in, uh, in het. Snobbel circuit zitten... en we, daar <laughs> weten we van alles van. En uh, wat muzikanten altijd tegen elkaar zeggen... dat is zo leuk... is dat je, ook al speel je al heel lang... dan nog kom je steeds orkesten tegen... waarvan je denkt... van, daar heb ik nog nooit van gehoord... en hoe bestaat het? Want het is zo goed wat die doen... en uh, waarom weet ik daar niks van? Dus Ik noemde net uh, aan Louis... Een, uh, een orkest waar ik nu iets van zou willen draaien... En uh, het grappige is dat Louis zegt, uh, ik ken die jongens helemaal niet. En, en dan heb ik het over het, uh, het Bublin-Torop-trio. We gaan nu uh, luisteren naar uh, een prachtig stuk, The Chic of Araby. I'm the sheep of Araby. Your love belongs to me. At night when you're asleep, into your depths I'll bring the moon that shines above, will down upon our love. You rule this land with me, hot mama. I'm the sheep of Araby. The chicken sheet sheet off the fall off the road I'm the chic of Araby. Uh, Louis had nooit van deze groep gehoord. En uh, stel dat je nou in de jury zou zitten van een of andere muziekprogramma. Wat zou je dan zeggen? Als je deze jongens hoort. Uh, Accordeon, hele uh, leuke. Accordeon, gitaar en viool. Dan zou ik zeggen, heel goed jongens. Ga zo door. <laughs> <laughs> yeah. um, Papa Luigi uh, en uh, and Friends... Die, uh, nou, speelt dus overal, maar jij speelt ook met anderen. Hè? Jij hebt ook een samengestelde band. Speel jij, uh, jij speelt ook buiten Nederland? Uh, nou, nu, nu niet meer hoor. Dat, uh, nee, dat, maar... is, dat is één keer geweest. Okay. Uh, we hadden een, uh, een orkest. L'Orchestre de Maurice Bolmer. En ja. uh, dat, uh, dat bestond uit vier gitaristen, maar ook Zo. vier solo-gitaristen. En zaten die elkaar niet in de weg? Nee, om mochten ze een, een dingetje doen. En, en dan waren de andere drie dus uh, begeleiders. En Leuk. twee violisten. En, uh, en een bassist, uh, Wietse van Voeken. Ach, okay. onze Haarnemse ja. Wietse, ja. ja. En we hadden daar een, ook in. Een, uh, het scapino ballet had een uh, optreden in Finland. Een festival. En die waren verhinderd. En toen zijn wij in hun plaats daarheen gegaan. Okay, en, uh, en, en we hebben vooral furoren gemaakt door uh, met, uh, met drie instrumenten, met zes personen te spelen. Dus twee, twee gitaristen op één gitaar. Oh ja. uh, Hadi van Mualem en Ach, ik op viool ja. achter elkaar. Ja. En uh, dan speelden we en, en op bas ook uh, twee op de bas. <laughs> op één bas. <laughs> oh. <laughs> ja, ja, dat was heel mooi. Ja. Ja? Ja. En van dat optreden gaan we nu een stuk horen: een Lulu's swing, als het goed is. Oh, dat was uh, uh, prachtig. Dat was uh, een live opname. Uh, uh, dat was een opname van een uh, uh, groot orkest, zullen we maar zeggen. Van uh, uh, allemaal uh, gitaristen die uh, de kunst verstaan. Om uh, elkaar niet vliegen af te vangen, maar om gewoon netjes te spelen. Ik ga nu iets <lacht> laten horen van... Uh, John Pizzarelli. John Pizzarelli, de man die niet alleen prachtig gitaar speelt, maar ook mooi zingt. Three Little Words. Three Little Words. Oh, what I'd give for that wonderful phrase. To hear those three little words, that's all I'd live for the rest of my days. And what I feel in my heart they tell sincerely, no other words can tell it half so clearly. Three little words, eight little letters that simply mean I love you. John Pizzarelli, dat gaan we hem niet nadoen. Dat is natuurlijk een uh, swinger van de bovenste plank. Uh, ik heb eigenlijk niet paraat of hij nou een zoon of familie is van... Uh, ik dacht dat hij zoon is van Bucky Pizzarelli, de beroemde gitarist. En dan zou die niet van uh, vreemden hebben. Aan tafel zit uh, aan het einde nog steeds... Uh, ja, we hebben nog even tijd, maar we moeten haast maken... Ja, ik hoor allemaal muziek van verre, maar dat is van buiten. Ja. Uh, aan tafel zit nog steeds Louis Schuurman. En uh, Louis zit hier ten eerste om te vertellen iets over zijn muziek. Ten tweede omdat Louis aanstaand weekend meespeelt in de show Zandvoort Souvenirs. Uh, wat, ga je daar, wat ga je daar doen, Louis? Nou, ik, ga een, uh, mag, ik mag een solo nummer spelen met, met ja. de begeleiding van, van het orkest... Ja. En daarna neem ik plaats in het orkest. En, okay. dan, uh, en wat is je zo'n nummer? Je dat al is. Dat? Ja, nou. <laughs> ik denk dat de mensen zelf moeten komen om dat uh, te weten te okay. komen. En dan, uh, ik hoop dat ze dat mooi vinden. Nou, heel goed. Kaarten zijn nog te krijgen, begrijp ik. Ja, prima. Ja? Ja. Nou, heel goed. Uh, wat gaan we nu horen? Iets van jouw uh, andere CD. En die CD die heet Vrijdag. Ja, dat klopt. En uh, Ik moet zeggen dat uh, de. De gitarist die je hoort uh, en ook de componist van dit nummer is helaas niet meer in onze band. Het is van Eber de Jong okay. en het heet uh, Voor Sef. Nou, we gaan luisteren. Papa Luigi en Friends.